Het is donderdag 19 oktober en dit is de Battenvieren podcast. Dit is ons nieuwe programma, onze boekenrubriek. En ik zit hier met onze redacteur Wim van den Berg en uh, met de gast Lars Bentin. Uh, luisteraars die zullen hem wel kennen, luisteraars die langer bij ons zijn. En we gaan vandaag praten over een boek van Albert Camus de mythe van Sisyphus. Albert Camus is een Frans-Algerijnse filosoof, schrijver en journalist. En in het werk de mythe van Sisyphus um, legt hij een heel indringend filosofisch probleem voor, wat hij probeert op te lossen. En dit uh, komt voort uit wat hij noemt het absurdisme. En dat wil ik aan Lars vragen, de, de man die mij dit boek uh, uh, heeft laten, oh, laten, laten. kennen. Ja. Wat betekent absurdisme voor jou? Um, absurdisme voor mij. Um, absurdisme voor mij uh, betekent um, de rust uh, in het leven vinden die ik anders niet ervaar. Uh, zeg maar de, de, de behoefte, wat ook in het boek beschreven wordt, wat ook een menselijke behoefte is van het proberen te structureren en zingeving brengen aan het leven. Dus als er iets raars gebeurt, als er iets ergs gebeurt... als er iets gebeurt waar ik geen vat op heb... hoe ik dat rationaliseer en hoe ik dat verwerk in, in mij als persoon. Uh, iedereen heeft af en toe wel het idee dat hij gek wordt... omdat er, hij uh, ergens gewoon geen invloed op kan uitoefenen wat er gebeurt. En um, met het absurdisme kom je op een gegeven moment erachter... dat die, die hele, het hele gevoel van structuur probeert te creëren... En proberen te controleren dat dat eigenlijk een, in, in, in een grote mate uh, een, een, een, een, heilloze, een heilloze onderneming is. Omdat heel veel dingen niet uh, valt te controleren en dat ook helemaal niet nodig is. Uh, dus dat is, voor mij is het absurdisme een, een, een staat van zijn die ik uh, zoveel mogelijk probeer te benaderen. Omdat het mij rust geeft en uh, mij helder doet laten nadenken en focussen op de belangrijke dingen in het leven. Dus dat is het voor mij. Uh, het, het absurde aan uh, zich uh, om het uit te leggen is een soort heilige drie-eenheid. Of zo wordt het ook in het boek, uh, de nieuwe heilige drie-eenheid, zo wordt het ook in het boek gepresenteerd. Ja. Waarin je dus God hebt uh, en de zoon en de heilige geest. Waarin de zoon dus het materiële is, het, het aardse, mm -hmm. uh, de heilige geest het bovenmenselijke en God uh, het alles is. Uh, zeg maar mm -hmm. die, die combinatie van die twee. Um, is dat ook met het absurdisme... want daar heb je dus de mens... aan de ene kant... wat dus het, het menselijke aspect is... Jezus, uh, de heilige geest... wat zeg maar het bovenmenselijke is... het buitenmenselijke... dus de wereld, de realiteit... Ja. en um, de, de combinatie van die twee... de aanraking... en dat is zeg maar God... hij legt ook uit dat het absurde ook vaak... Uh, de, de naam God kan hebben... En wat bedoel ik daarmee? Uh, ik bedoel ermee te zeggen dat we af en toe het idee hebben, eh, als we dus liggen op het, uh, op, het, uh, op het gras om naar buiten te kijken, of, of omhoog te kijken naar de sterren, of als we een hoek omlopen en ineens het gevoel hebben, een soort onheimlich gevoel, gevoel een soort gevoel dat je dat allemaal niet zoveel meer uitmaakt, het gevoel waar, waarom je alles uh, eigenlijk aan het doen bent, waar gaat het eigenlijk over? En, en het... het Verbinding met de wereld verliezen. Ja, precies. Uh, eenzaamheid is dat ook vaak. Het is een gevoel van eenzaamheid. Uh, omdat je niet dingen heel erg goed kan begrijpen. Mensen niet begrijpt. Mensen jou niet begrijpen. De wereld je niet begrijpt. Ja. En andersom ook niet. Uh, dat is het gevoel wat eigenlijk het absurde is. De, het contact tussen de realiteit... En uh, de persoon die probeert uh, de realiteit te grijpen of daarmee in aanraking komt, en daar totaal geen structuur in kan vinden. Ja, ja is ook wel, kijk, wat, wat ik wel mooi vind op zich aan het absurdisme, is ook dat je ook, ook met, even, met, met een soort van bepaalde afstand ook even naar het ding ook kan kijken. Ja. He, dus dat je, en dat merk je, dat merk je net ook wel met, met het boek ook, dat er even vanaf een afstand eigenlijk naar, je, naar jezelf ook wordt, ja. uh, wordt ge ...wordt gekeken... ...en ik denk juist dat om mij ook even... ...juist ook die, die afstand ook te, te bewaren... ...en ook, en ook dat ook... Uh, ...ik denk dat het ook steeds moeilijkere... moeilijkere eigenschap ook op dit moment ook ja. is... Hè? ...dus dat je... ...mensen zijn zichzelf allemaal zo serieus ook aan het nemen... ...willen zoveel grip op dit moment ook hebben... ...en dat komt natuurlijk ook door de... Uh, ...door de technische mogelijkheden... ...die we steeds meer ook hebben... ...dus het is ook logisch hè, dat, we, dat we... ...steeds meer grip ook op dingen ja. willen hebben... ...maar daardoor kunnen mensen wel dus steeds moeilijker ook weer in afstand naar zichzelf kijken en ook, uh, en ook beoordelen van ja, maar wat, wat ben ik hier eigenlijk nu ook aan het doen? En dat is ja. eigenlijk een... Ja, dat, en ik denk dat dat ook wel... Uh, dat dacht ik wel. Het, het mooie ook waar van... Doe het je van het? Waar doe je Waar doe je het ja. inderdaad ook allemaal voor? En ik denk dat, dat in ieder geval dat, dat stukje reflectie dat, dat dit boek wel in, inzicht, denk ik ook Nou, dat is het, ook het hele... Het accepteren en mm -hmm. het voelen van het absurdisme. Dat, daar gaat het eit, uiteindelijk dan ook om. Mm -hmm. uh, het is ook een beetje het bedenken van wat ik nu doe, wat, wat, wat voor zin heeft het? Want als je gewoon een gemiddeld persoon bent... over de 100 jaar is, mm -hmm. de meeste mensen zijn je dan vergeten. Buiten je familie om, maar die vergeten je op een gegeven moment ja. ook. Heb je iets goeds gedaan... of iets buiten, uh, uh, uh, buiten het normale, het bijzondere? Misschien 200 jaar. Ja. Als je echt, echt iets hebt gedaan... Wat, wat, wat veel toevoeging is aan het menselijk bestaan... Uh, denk aan, uh, aan, aan Plato, Aristoteles... Uh, dan kan je nog duizenden jaren nog herinnerd worden. En ben je ook hmm. vaak ook wel aan, het, aan het toeval overgelaten. Ja, nee, dat, dat zeker. Ja. Maar het, het, het, het, het punt van uh, wat je er eigenlijk aan het doen bent, dat het uiteindelijk uh, verloren raakt in het, in het niets, uh, in, in de vergetelheid, dat, dat, uh, dat stelt hij ook uh, in, in, in, in, de eerste, in de eerste zin. Uh, de belangrijkste vraag uh, uh, is het vraagstuk omtrent uh, zelfmoord ja. uh, dat is het punt van wat ik doe, het leven, is dat waard om ja. te leven of niet uh, is het ja en dan ga je verder uh, is het nee, dan kan je zelfmoord plegen uh, Daarin heeft uiteindelijk Camus dus gezegd van wat je ook kan doen is het absurde accepteren en niet specifiek ja. weg. Uh, wegduwen en het leven accepteren uh, in de realiteit waarin jij probeert te begrijpen. Maar ook gewoon kan accepteren, het valt niet te begrijpen. Ik ben hier, nou dat is het dan zeg maar, het valt niet te controleren, het valt niet te structureren. Het valt niet te begrijpen. Uh, en daar doe ik het mee. Daarin ga ik dus gewoon voort. En dat is aan de ene kant uh, een, een hele makkelijke taak, zegt men vaak, men zegt dan vaak van ja, ja, om gewoon maar te bedenken dat alles onbegrijpelijk is, dat is ook heel erg makkelijk. Dat is aan de ene kant heel erg makkelijk, aan de andere kant is het heel, heel moeilijk om het te doen. Het is een van de moeilijkste dingen om te begrijpen dat je hier bent uh, um, zonder een of andere doel en dat eigenlijk alles kant nog wel slaat. Een ja. soort theaterstuk. Wat, wat uh, Camus eigenlijk uh, heel, heel knachtig, wat hij stelt, is dat die uh, mens... en zijn bestaan zijn irrationeel. Maar je wilt dus met rationaliteit... die, die keiharde grip krijgen... op, op de dingen. Ja. Mm -hmm. Maar als we de logica... als we de rationaliteit gewoon... keihard volgen, dan kom je... volgens hem terecht op een spoor... wat tot niets anders leidt dan... nou ja, je, je kan je, jezelf maar beter... Ver, uh, van kant maken. Nou, dat, en, uh, dat niet alleen. Mm -hmm. um, of, je kan, met, ja. of je kan dus, uh, hij, hij zegt dat het kan tot drie dingen uitlopen, van, of je kan jezelf dus van kant maken, um, of je kan uh, zeg maar die Kierkegaardse uh, hmm. leap of fate uh, ja. maken, dus dat je gewoon, ik ga gewoon geloven, um, of je kan dus dat wat jij noemt, dat, dat absurde omarmen. Ja, maar daar dat, dat, dat moet ik wel een correctie in maken, want het is juist de leap of faith is juist het, het, het, het, het absurde accepteren en daarin verder gaan. Ja? Dus Kierkegaard, uh, dat heeft hij ook, uh, kan hij ook in zijn boek beschrijven, Kierkegaard was in heel veel opzichten uh, juist een absurdist. Het enige wat hij heeft gedaan is het absurde uh, God noemen. Uh, God noemen. Okay. Dat is het enige wat hij heeft gedaan. Um, het, het, het zijn juist de drie keuzes hè, aan de ene kant zelfmoord proberen te plegen omdat het niet waard is, aan de andere kant uh, gewoon verder gaan in, in zonder te accepteren dat het dus onbegrijpelijk is, hè, wat heel veel mensen vandaag de dag doen, veel mensen die mm -hmm. bedenken natuurlijk van waar doe ik het voor mm -hmm. en die gaan er gewoon in verder de derde optie is, is om verder te gaan met het besef, het ultieme besef, dat het allemaal nergens op slaat en dat alles wat je doet eigenlijk een soort theaterstuk is, met het besef dat het, dat het nergens opslaat. Ja. Ja. En je kan, um, dat is zeg maar het verschil tussen um, het geloof, het, nou ja, ik ben natuurlijk bij de Batavieren, het geloof in het socialisme, ja. omdat je het echt ziet als een, als een inherent geheel, ja. uh, of juist de, de, de absurde uh, keuze geloof in het ...in het socialisme, maar ergens ook wel weten van... ...ja, we weten allemaal ook wel dat het allemaal niet te begrijpen valt... ...en dat het mm -hmm. misschien niet de waarheid is... ...maar ik kies er bewust voor dat uh, ik dit, het socialisme, kies als de ideologie die voor mij bestaat. En dus aan de ene kant nog steeds opgesloten zitten in het willen structureren en rationaliseren van het bestaan... Mm -hmm. ...en aan de andere kant verder gaan met je leven met het besef dat het niet valt te structureren... Maar het is ook het rationaliseren. Daar uh, wil ik een kleine citaat van, uh, uh, ja. van voorlezen. Dat dus wel heel erg... Uh, hoop Ik dat ze het, uh, dat ze het Engels uh, goed, uh, goed begrijpen. Zo dus vertellen we het of uh, leggen we het nog even? Ja. Weet nog even? And here are trees, and I know their gnarled surface, water, and I feel its taste. These scents of grass and stars at night... Certain evenings, when the heart relaxes, how shall I negate this world whose power and strength I feel? Yet all the knowledge on earth will give me nothing to assure me that this world is mine. You describe it to me and you teach me to classify it. You enumerate its laws and in my thirst for knowledge I admit that they are true. You take apart its mechanism and my hope increases. At the final stage, you teach me that this wondrous and multicolored universe can be reduced to the atom and that the atom itself can be reduced to the electron. All this is good and I wait for you to continue. But you tell me of an invisible planetary system in which electrons gravitate around the nucleus. You explain this world to me with an image. I re I realize then that you have been reduced to poetry. I shall never know. Heb ik de tijd om te worden indignant? Je hebt al de theories so that science that science die me alles te everything ends eindigt in een hypothesis dat luciditeit in metafoor. Dat uncertainty is resolved in een werk van art. Dit hele stukje laat dus precies het punt zien met betrekking tot. De wil tot klassificatie en, en het willen uh, uitleggen, uiteenzetten van alle soorten concepten. Ja, als je natuurlijk maar, uh, alles ja. op, een, uh, mm -hmm. op een rijtje hebt, dan kan je ja. een beetje die maakbaarheidsgedachten ja. volledig ja. uitwerken. Ja, en, uh, ja, ja. ja. Dan Heb je alles in je grip. Ja, en dat, dat doen mm. mensen tegenwoordig uh, Oké, oh, We hebben natuurlijk uh, met betrekking tot Nietzsche, want uh, Camus was een soort vorm van mm. een existentialist. Klopt. Al uh, vond hij het zelf niet prettig dat je hem een existentialist noemde. Want hij noemde zichzelf een absurdist, natuurlijk. Um, maar toen Nietzsche God dood verklaarde, was er natuurlijk niet het einde uh, van het geloof van de mens in iets groters. Uh, dat is tegenwoordig, het is ook vaker gezegd... is dat uh, uh, het klimaatgeloof geworden. Maar ook het geloof in de wetenschap. Um, ik, ik heb het, de podcast met Diederik Boomsma uh, geluisterd. Ja. Uh, waar Ortega Iguacet... ...heeft gezegd dat het geloof in de wetenschap... ...het enige geloof is wat de mensen eigenlijk nog steeds hebben. Het verklaren van de wereld, het, het, het, het creëren van, van mirakels. Ja. Um, en dat zie je vandaag de dag ook. Of het nou het, het, het, het klimaatgeloof uh, is... ...of dat het, uh, wat, je, wat mensen vaak ook in de kranten lezen. Al die artikelen over... ...ja, als je uh, meer water drinkt dan gemiddeld... ...heb je een hogere kans op kanker... Uh, ...als je meer rookt dan uh, zoveel sigarettenpakjes per dag... ...dan leef je een jaar minder. Mm -hmm. yeah. Of als je twee glazen wijn per dag drinkt... ...dan uh, heb je minder kans op hart- en vaatziekten. Ja, het wordt niet meer als een soort yeah. indicatie... ...gezien van na dat beter of slecht. het niet. wordt echt als ja. iets absoluuts ja. gezien. We ja. gaan ja, leven ja. uitmeten. Ja, ja ik, ik denk dat Lars dat, daar dat wel de, de spijker inderdaad wel op zijn kop slaat. En dat we inderdaad een soort van expansie inderdaad zien van de, de wetenschapsideologie kunnen we maar ja. eh, kunnen we, kunnen we zeggen. En ik denk dat, dat uh, ook in, in aanvulling ook op wat je, wat je ook net zei en ook, want we begonnen eigenlijk ook heel van nou, dat, daar begint ook uh, Camus ook mee. Met eigenlijk ook in zijn boek met, met in feite dus ook dat het probleem ook omtrent die dood. En ook, dat staat ook weer ook mooi ook aan bij die uh, ...bij het socialistische punt ook, wat je ook had... ...is dat uh, Lenin... ...die probeerde nadat nou, dat Lenin ook was overleden... ...en dat lees je ook in de boeken van, uh, van John Gray... ...lees je dat dus ook mooi... ...die dat ook verder uitlegt... Uh, ...is dus dat op elk, hè, in elk Sovjethuis huis ...moest een soort van kubus komen... ...om, ja. om Lenin te, ja, te herdenken... ...en ook om hem eigenlijk voor te laten leven... Ja. Hè, dus, in de in, in, in, uh, in Sovjet-Unie waren ze heel erg bezig ook van nou, hoe zorgen we er nu voor dat die lening le le is overleven, uh, overleden dat hij toch nog blijft doorleven ja. en dat is inderdaad ook dat dat hele uh, ja, grip inderdaad ook willen, willen hebben ook op, op dingen en ik denk dat je, dat je dat in ieder geval ook wel in de samenleving ook wel steeds meer, ja. uh, steeds meer ziet ik denk dat, uh, ja, dat, dat, dat in ieder geval ook dat, dat hele geloof ook in de, in de ja. wetenschap hè. Ortega Igazeti heeft dat natuurlijk ook hij uh, noemt van ook de techniek daar ook in, ook als, uh, als een belangrijk ding. He, dus dat je ook, ook die zien dus ook, successen ook boekt. Ja, uh, ja dat, dat ook heel, ja, dat, dat ja, een heleboel mensen zien het ook niet meer als een soort van, he, dus dat ze ook een geloof aanhangen op het ja. moment dat je gelooft ja. ook in de wetenschap. En dat uh, mensen die, ja, zoals jij zoals je ook al ziet, die zien dat echt als iets absoluuts. Ja. dat, dat uh, Heel raar eigenlijk dat, dat mensen daar niet... niet ja. uh, verder, ja, bij verder bij stilstaan. Verder bij stilstaan en dat dat inderdaad ook zo wordt, wordt aangenomen. Terwijl als je uh, bijvoorbeeld ook de boeken ook van uh, Koen leest... Hè, dus The Structure of Scientific Revolution... Dan zie je eigenlijk juist ook... Dat op het moment dat je dus ook vertrouwen ook hebt ook in die wetenschap... Dat eigenlijk ook het beeld ook... Hè, van, uh, uh, dat dat natuurlijk stukje bij beetje natuurlijk wel verandert. Terwijl... Uh, terwijl eigenlijk, ja, er wordt inderdaad steeds meer inderdaad ook uitgegaan van uh, de wetenschap heeft dit gezegd, dus is het waar ja. en dat is een hele, ik denk dat, dat een hele gevaarlijke claim ook uiteindelijk is, het, is. Ja, het, het, het laat ook zien, wat, uh, wat kan je ook zeggen met het inherente van de mens mm -hmm. als het dus niet kan verklaren, dan, dan ja. vult het wel in of het nou een god is, of ja. iets anders, een ideologie mm -hmm. de, de hele vormloosheid en de hele inhoudsloosheid van het leven aan zich moet mm -hmm. altijd met een bepaalde vorm van symbolisme ingevuld worden. Hm. Of een bepaalde vorm van ja. geloof. Of ja. religie. Of, uh, of, of weet ik veel wat. En die glutenvrije hm. epidemie die we ineens <laughs> uh, die we ineens hier hebben. Uh, alles wat we wel of niet mogen drinken en eten. Ja, dat zou eigenlijk allemaal niet, niet, niet moeten hoeven. Ik bedoel. <laughs> dat wat mensen proberen te zeggen... ja, dan moet meer voorlichten met betrekking tot roken. Ja, mensen die hebben heus wel door dat roken slecht is. Daar gaat het helemaal niet om. Sommige mensen accepteren... Uh, het, het feit dat ze dan misschien eerder doodgaan... maar wel met de vrijheid... en de absurditeit waar ze dan in mee leven. Omdat ze het besef hebben... dat ze iets doen en dat ze ergens mee bezig zijn... en wat het einde daarvan... Uh, wat daarvan kan zijn. Dat is, dat is een heel... een heel mooi... Uh, mooi concept, vind ik dat. Het, het, het is... Ook een, een manier van leven die we, die we moeten nastreven. En het mooie van Camus vind ik ook, is dat hij juist die, die leegte, die menselijke leegte, die irrationaliteit, ook weer herintroduceert. Want um, hij was bevriend met, met, met Sartre vroeger. Hmm. Uh, en Sartre was natuurlijk een, een pure existentialist. Uh, Camus was ook een socialist, uh, communist zelfs. Uh, en Sartre ook en uh, wat Sartre had gedaan uh, die had natuurlijk ook met betrekking tot de inhoudsloosheid van het bestaan uh, wat Sartre inderdaad op een gegeven moment heeft gedaan die heeft het hele naar het individu getrokken het individu jijzelf staat in het middelpunt van het leven al jouw keuzes mm -hmm. zijn jouw eigen verantwoordelijkheid en jij staat in het middelpunt van je eigen creatie uh, je eigen je, je eigen bestaan mm -hmm. Uh, uh, l'existence precede l'essence uh, het, het existentie gaat voor essentie mm -hmm. uh, dus eerst leef je en je moet er zelf invulling mm -hmm. aan geven. en dat heeft uh, heel veel invloed gehad op het manier van denken van mensen en daar heb je het, ook het hele extreme individualisme vandaan gekomen want jij bent immers je eigen god uh, jij bent op de ja. plaats gekomen mm -hmm. van god zelf en wat, uh, wat Camus heeft gedaan, is zeg maar de mens weer uit het middelpunt gehaald. En juist weer in lijn gesteld met de realiteit. Met je nederigheid. Met de nederigheid. Want ja. je weet het niet. Je begrijpt het niet. Mm -hmm. Je denkt het te weten, maar je begrijpt het uiteindelijk gewoon niet. Omdat mm -hmm. het ingekaderd is in je eigenlijke menselijke realiteit. Daarbuiten kan je niet trainen. Mm -hmm. Als ik dan toch denk, van, als, als ik dat dan zo lees, uh, hij stelt geeft een voorbeeld, hij geeft een aantal voorbeelden kaboe van hoe je zou moeten leven en, uh, dat zijn zijn absurde helden en dan krijg je figuren als de acteur de dramatist noemt hij dat of ja. de charmeur, dus iemand die achter de dames aan zit ja. um, of uh, de veroveraar iemand die gewoon alles een keer meegemaakt iedereen ja. die alles een keertje, overal een keertje de baas wil zijn geweest ja. dat soort types en als ik dat dan uh, ...zo lees, dan, dan uh, komt het voor mij juist heel erg uh, ja, hedonistisch, individualistisch over. Ja. Van, nou van, oh, ja, het mm. maakt allemaal niet uit, ik ga ik achter de, de, de rokken aan... ...en ik ga gewoon een beetje acteurtje spelen en uh, uh, dingen veroveren of weet ik veel wat. Zo ja. komt het juist voor mij over dan, maar uh, kijk jij daar dan anders naar? Of nou ja, het, het punt hoe is... past dat daar dan in, uh, die lederigheid? Mm.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 Kijk, Camus, uh, met betrekking tot moraliteit, is wat hij, gaat hij dus op voort met wat Sartre dus zei. Dus er is geen voorgesponden uh, moraliteit. Uh, daar gaat Camus, daar, die gaat daarop door. Kijk, ja. uiteindelijk had Sartre nog een soort uh, uh, categorisch imperatief van Kant gebruikt uh, in de trant van, als jij een keuze maakt, moet dat veralgemeniseerd kunnen worden als een keuze voor de hele mensheid. Als jij als moraliteit vindt, ik mag iemand neerslaan, vind jij dus dat het eigenlijk de moraliteit van de mensheid moet zijn dat je iemand zomaar neer mag slaan. Uh, waarbij hij toch nog van het individuele naar de algemeenheid komt met moraliteit. Camus heeft dat niet gedaan in dat opzicht. Uh, Camus is qua filosoof ook totaal anders dan andere filosofen. Camus was heel erg, uh, dat, dat is natuurlijk ook de essentie van zijn, van zijn boekje, dat is niet zo heel erg groot. Uh, heel menselijk hij brengt het ook naar het menselijke toe en hij zegt ook van ik, ik doe niets met metafysica ik doe niks met, uh, in dat opzicht ook niks met moraliteit en die voorbeelden die hij geeft het is alleen maar menselijke ervaring mm, waar ja, ja. Gewoon. Mm. ja dus ni niets met betrekking tot moeilijke woorden, niets met betrekking tot moeilijke mm. constructies, metafysica moraliteit uh, dus hij heeft ook geen moraliteit die hij beschrijft uh, en dat is zijn zwakte punt, hè, want hij komt heel erg hedonistisch over in betrekking tot de voorbeelden. Ja. En ik denk, uh, dat, dat, weten we, dat weten we nooit, we weten nooit wat hij qua moraliteit vond, alleen dat, uh, dat het absurde wat hij uitlegt. Uh, maar het hedonistische uh, is wel, staat wel centraal in zijn, in, zijn, mm. in zijn helden, maar als ik het zelf interpreteer, naar mezelf uh, toetrek dan is het boek alleen maar bedoeld om te beseffen in wat voor wereld we leven en wat voor realiteit we ja. leven. Ja. En dat je uh, jezelf niet moet inkaderen in de, uh, in de grenzen en de muren die je voor jezelf mm -hmm. opstelt. Of dus uh, de maatschappij jezelf opstelt. Ik bedoel het hele principe uh, mm -hmm. um, wat je buiten overal tegenkomt met betrekking mm -hmm. tot gedragsregels. Of uh, de eenzaamheid die je af en toe ervaart als mensen je uh, op sociaal... Hmm. vlak afstraffen dat je daaruit uh, dat je daaruit kan ontsnappen want je komt alleen ter wereld je bent alleen in een absurde wereld wat je niet kan begrijpen en moedersiels alleen ga je ook dood ja, hmm. ja en dat, ja. Is, dat is het hele het hele aspect dus daar zit de moraliteit aan gebonden wat niet echt uh, een fundament heeft en dat vind ik zelf een van de zwakte punten ik bedoel, je, kan, ja. je kan niet een samenleving hebben met alleen maar absurde helden Nee, dat gaat uh, totaal mis dan uh -huh. als ik dat zo, uh, zo lees. <laughs> uh -huh. Kijk, als, maar, we noemden net al Gasset bijvoorbeeld. Ja. Die, die, uh, die, uh, om, het, om het nog over uh, die nederigheidsgedachte te hebben, dan kom je toch, zou ik denken, juist op een, uh, op een idee zoals wat, uh, wat Gasset vertelde van, je moet een soort edelmoedigheid van geest achterna ja. jagen, het uh -huh. beste uit jezelf halen. Ja. Uh, en, zou dat daar ook dan in passen, in dat, in dat absurde wereldbeeld? Nou ja, in principe wel. Het is natuurlijk in samenspraak met, met wat Ortega y Gasset heeft gezegd... Uh, en ook wat Heidegger heeft gezegd, ook wat Sartre heeft gezegd... Uh, wat, wat Heidegger op een gegeven moment noemde inauthenticiteit, uneigendlichkeit. Wat hij daarmee bedoelde is... Uh, dat je leeft naar de wil van anderen en hoe anderen naar je, naar je kijken. Sartre heeft het mm. op een andere manier genoemd, die heeft het uh, genoemd de, de, in een zin, de hel is de ander. Eh, omdat je altijd uh, mensen object, uh, objectiveren jou. Uh, bijvoorbeeld mm. jij bent, uh, jullie zijn van de Battenviele podcast, mm. dus jullie zijn een geestige uh, nare, ja. uh, semi-nazistische ja. mensen. En dat zullen dan, een Al, aantal GroenLinks en ja. zo weet ik veel wat, zullen dan jullie mm, zo zien. Ja, ja. Dus je objectiveren jou en erkennen niet de complexiteit van jullie als persoon. Um, en dat is ook, de hel is de ander. Je gaat op een gegeven moment je ook gedragen uh, op, de, op de manier en de grenzen die andere mensen of de maatschappij voor je getekend hebben en gebouwd mm. hebben. En op een gegeven moment ga je ook een rol spelen. Het, het, het, het voorbeeld nee. van de linksmens, of de, de objectiveer ik al, mm. of de groenlinkser die, uh, die leeft als een groenlinkser, namelijk door als een hippie uit te zien, of weet ik veel wat allemaal, door vegetarisch te zijn. Dat is ook weer een objectivering Precies. Is ja, door zin ja. vegetarisch zijn <laughs> en dergelijke. En mensen die uh, die, st die structuraliteit wat centraal weer staat. Die de van verwachting, die willen. Die nou, verwachting ja, mensen objectiveren ja. de, uh, de ander en. De personen ja. zelf die objectiveren zichzelf en gaan er zich naar gedragen. Mm -hmm. En dit is dan ook de essentie wat Ortega y Gasset hebben gezegd... en Heidegger en Sartre en Camus. Je moet daar uitkomen. En of het nou komt door uh, de maatschappij... of het komt door een groep mensen om je heen... of uh, de individu tegenover je... of de tijdsgeest, de, de massamens tegenover je... Uh, of de absurditeit wat Camus dus zegt. Je moet... Uit de kader stappen om te doen wat je graag wilt doen. Dat is mm -hmm. de hele essentie. En wat ik wel heel prettig vind en wat ik er zelf uh, een connectie bij, uh, bij leg, maar ik weet niet of andere mensen dat doen. Mm -hmm. Het feit dat ik net vertel dat hij, zich, dat, dat hij uh, het individu uit het middelpunt plaatst, tekent ook een bepaalde vorm van nederigheid. Maar en dat is het hele mooie ervan. Maar ik denk ook dat in tegenstelling tot Gazette, dat Camus ook veel meer ook de, uh, de strijd ook beschrijft. Ja. Dus als je Gazet Gazette hebt, die, die beschrijft dat wat mij betreft ja. weer heel, heel anders. En die beschrijft die strijd, wat, uh, ja. wat men het ook vindt. Ja, nee, maar dat, ja, dat is, dat bij de Ortega Gazette laat het meer lijken als, mm. het is een keuze die we nu maken en mm -hmm. daar moeten we gewoon bij, bij, bij staan. Mm -hmm. uh, terwijl Camus inderdaad heel goed omschrijft, wat uh, die strijd is. En dat, dat, mm -hmm. voelt, dat voelt men ook elke keer. Ik zeg uh, niet voor niets aan het begin. Dat het voor mij die momenten is van mm -hmm. bezinning. Van wat het leven nou uiteindelijk is. Mm -hmm. Want je kan wel een, ja. een, een, een uur of twee uur op een dag ineens het, het volmaakte besef hebben. Wat ook een soort vorm van vrijheid voelt. Van joh, wat, wat ben ik, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ja. Ik ga dadelijk dood. Ja, ja. Wat interesseert mij nou voor de rest? Wat andere mm -hmm. mensen voor Piet Luttige meningen over mij hebben. Uh, dat kan je twee uur lang hebben, maar je wordt zo snel erin weer meegesleurd. Je wordt dan ja. wakker, je gaat weer terug in de structuur, in het leven, de structuur, wat hij ook zelf zegt, die maandag, die dinsdag, ja. Ja. die vier uur werken, die lunch weer, die vier ja. uur werken, eten. Klopt. Je gaat er weer in mee in door en daar word je ook weer in gevangen genomen. Dus een continue strijd van het besef van het absurde, maar toch... ...weer de structuur leven waar je heel tijd... Uh, ...waar je heel tijd in gevangen bent. Mm -hmm. Ja, dat, uh, en dat is ook eigenlijk ook... Um, ...als je dat eigenlijk ook weer ook door zou vertalen... ...eigenlijk ook weer, ook een soort van weer de, de strijd ook tussen... Eigenlijk ...Apollo en Dionysus eigenlijk. Hè? Daar kun je ja. de wereld terug ook herleiden. Hè? Dus inderdaad, hè, dus van de... Uh, hè, ...dus de Apollo heel erg het, het, uh, het rationele... ...en Dionysus inderdaad meer het, het emotionele, je ja. we zeggen. En ik denk dat je dat ook heel erg ook wel weer weer terug ook, terug ook ziet en dat ja. je inderdaad he, merkt van nou ja dat je in een he, in een van een heleboel rationele keuzes ja. ook worden gemaakt ja. terwijl ja je uh, en die ook steeds ik, ik heb het, ja hebben we, we hebben eigenlijk een soort van expansie denk ik ook wel van het rationele op dit ja. moment dus ik denk dat we dat we, he, dat we alles steeds meer uh, rationeel ook gaan, gaan zien en ik denk dat we dat we ook meer ja, dat we uh, en dat we ook eigenlijk uh, ook met, met meer uh, ja, met, met meer gevoel aan de, aan de ene kant want uh, dat is namelijk nu ook namelijk, dat is ook wat moeilijker in die zin dus dat je dus het, uh, het het absurde zeg maar dat, dat in ieder geval dat het ook wel weer juist doordat je in een steeds rationeel wordende ja, wereld ook gaat leven dat het ook steeds moeilijker ook wordt hè? Dus, ja. uh, en dat en, uh, gek genoeg vind ik ook wel weer zie je dat ook wel weer op een bepaalde manier ook wel weer bij die uh, dan maak ik even weer een, een bijzonder sprongetje naar de social justice warriors ook weer, weer terug. Mm -hmm. Die wel, eigenlijk wel weer extreem dat emotionele ook hebben. Ja. ja. Uh, maar die dus, ja, die, maar waarbij je dus ook ziet van nou ja, op het moment dus dat je het rationele, op het moment dat het ook volledig ook ontbreekt, ja. dat, dat, dus ook niet, dat dat in ieder geval dus ook niet, uh, niet de oplossing is. Want, want dan, dan zie je dus dat daar in ieder geval ook van, uh, van gaat komen. Ja, maar dit, dit tijdperk is aan alle beide kanten is dat tekenend. Want je hebt dat, die, die conservatieve beweging die opkomt, mm -hmm. uh, die bepaalde andere soorten mm -hmm. van emotionaliteit uh, en, en irrationaliteit uh, weer op de kaart brengen. Het, bijvoorbeeld de, irra de irrationaliteit van architectuur en van klassieke kunst. Mm -hmm, yeah. uh, en dat hele thuisgevoel. Mm -hmm. wat je, dat het, ik bedoel, mensen komen altijd van: Ja, maar heb je daar bewijs voor dat mens, dat, dat de natuurlijke staat van zijn is? Dat mensen dat prettig vinden, mm -hmm. dat ze daar mm -hmm. zich beter bij voelen. Yeah. En dat, ja, dat, dat, dat gaat in bepaald bepaald opzicht niet. Mm -hmm. Maar je ziet het om je heen. Ik bedoel, als je mensen naar, naar kunst vraagt. Dan zeggen heel veel mensen, ik heb niet zoveel met kunst, maar wel met het Rijksmuseum. Ja, ja, ja, ja. Ik bedoel, uh, Wie wilt er allemaal aan op de grachten gaan wonen? Dat, mm -hmm. is, dat wilt iedereen. Ja, ja. Het is niet voor niets dat die huizen ja, zo duur zijn. Ja, klopt. Broe, het is niet dat, uh, dat mensen zo graag in een, een of andere flatgebouw willen wonen. Uh, dus, uh, dat is de, de, de, de, de haakjes rechterkant van het spectrum, die bepaalde irrationaliteit weer naar voren brengt. Uh, uh, en natuurlijk ook... het immigratieaspect, aspect. Mm. Hè, dat je je Op thuis wil voelen in ja. je eigen land... Mm. Uh, met gedeelde normen, uh, waarden, samenleving. Maar dan heb je ook in de linkerkant. Uh, yeah. Waar je het gevoelsmatig in bepaalde andere vormen uh, yeah. weer naar voren uh, yeah. komt. Uh... Dus we hebben een rationeel uh. tijdperk gehad. Het is altijd, is dat in, in het verleden uh, yeah. geweest. Uh, uh, van het rationalisme op de romantiek. En het is altijd een gevecht geweest, uh, uh. wat Camus ook heel goed beschrijft. Uh, uh. Een gevecht geweest tussen het irrationele en het rationele. Dat zie je nu weer. Dat het irrationele komt weer, uh, komt weer naar boven. Mm -hmm. En dat is een geweldig aspect. Ik, ik ben blij dat ik leef in het tijdperk. Waarin weer die omschakeling is. Waar ik in ieder geval het grote deel van mijn leven. In zo'n tijdperk ga leven. In plaats van dat ik in de opkomst kom. Kom van uh, het rationele. Waarin het hele pragmatische nou ja, naar voren komt. Weet, misschien dat als jij in, een in, in, in, in het irrationeel tijdperk leeft. Dat je dan ook smacht naar een... Ja, natuurlijk, ja, het is het een best... balans. Ja, maar daarom is, het is dus, he, dus de balans zo. ook waar we het ook over hadden. Uh, en, dat, en dat zie je natuurlijk ook wel, dat lijkt lijk het zo zeggen, dat de, de balans op dit moment is in ieder geval zoek. Dus dat, ja. dat is één ja. ding wat ik wel in ieder geval ja. kan constateren. Dat, ja. uh, uh, dat in ieder geval de uh, dat in ieder geval extreem, he, dat extreme in ieder geval opkomen. En dat in ieder geval de, de ja. balans in ieder geval dat dat dat dat zoek is en waar dan in ieder geval de balans ligt daar, daar, uh, he, daar, daar er zijn heel veel verschillende verschillende meningen ook over maar, ja, uh, ja. maar dat in ieder geval de balans op dit moment zoek is ik denk dat dat een probleem aan die is, is die zowel links als rechts denk ik omarmt ja, ja, uh, ja, ja. Ja. Ik, ik wil even terugkomen wat je, Lars, wat jij eerder zei over uh, die, die week met de, de maandag en de dinsdag ja, ja. En is het weekend is een soort verademing en dan weer die week en die maandag, ja. en die dinsdag ja. en um, om even af te sluiten van waar... Dit, dit boek is vernoemd naar de mythe van Sisyphus. Ja. Dat is volgens Camus... de ultieme held. Het is nog wel even leuk om... om uh, ja. dat, dat verhaal even te beschrijven dan... Uh, zo met z'n drie. want... waarom... waarom is Sisyphus de ultieme held? Nou ja... Dat is een aantal stukken Sisyphus. Uh, absurde helden doen. De, de mythe van Sisyphus uh, gaat natuurlijk over, uh, over Sisyphus die elke keer maar weer een grote steen de heuvel op moet rollen, waarbij de steen op een gegeven moment weer omlaag gaat en weer opnieuw beginnen. Uh, tot in de eeuwigheid moet hij dat doen ja, als straf. straf. Mm -hmm. ja. Ja. Um, en dat beschrijft natuurlijk Camus ook met betrekking tot uh, het menselijke. Uh, dat die hele structuur dat maar doorgaan. Hij zegt, als je op een gegeven moment besef hebt waar je mee bezig bent, de absurditeit ervan en die structuur ervan en daarin uh, een bezieling kan vinden en balans, dat je dan gelukkig kan zijn. Het geluk zit eigenlijk in het feit dat je accepteert en, en het, het inherent maakt, ook in jezelf, van het absurde. Uh, en dat is, boot, goed, dat is beetje van Sisyphus, Hij zegt van, you must imagine Sisyphus happy. Sisyphus die doet elke keer hetzelfde... maar in de realiteit die hij ervaart... en, en het beseft dat hij doet... en eh, dat hij heeft... Uh, moeten we veronderstellen... dat, dat Sisyphus uh, gelukkig zou moeten zijn. Uh, want dat zouden wij ook zijn... In, in de structuur... in het leven wat wij hebben. Dus in principe niet veel anders dan... Uh, de steen die, die, uh, die Sisyphus... elke keer om, om, omhoog... omhoog duwt. De lone, loonslaven die wij eigenlijk zijn... Ja. Uh, door elke keer te werken voor geld... Uh, om de dingen te kopen... die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben... maar ja, die we wel willen kopen... Uh, omdat we het gevoel hebben dat we dat moeten hebben... maar daar hebben we geld nodig. Dus uiteindelijk hebben we een soort rondje... een cirkel wat we heel ons leven lang hebben... Um, ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk absurd in dat opzicht. Het is, het is bizar om zo'n leven te leiden. Ja, Sisyphus die, die duwt die steen... Ons dat naar boven, ja. die duwt hij naar boven en die duwt hij naar boven en dan is hij boven, laat hij hem los. Ja. En het mm -hmm. is, ik kan me ook beschrijven, dat is het moment dat hij, dat hij door is. Ik ben, ik ben eigenlijk sterker dan die ja. steen. Ik, ik ja. ben die steen. In die zin moeten wij ook de wereld zijn waarin wij, ja. uh, waarin wij elke dag uh, ja. de moeite nemen mm -hmm. om, uh, om opgewekt op te staan en ons ding te doen ja. en gewoon ja. te leven. Ja, ja, eens. Ik denk dat we, dat we bij deze gaan afsluiten. Oké, okay, geweldig. Dat, uh, dat is een leuke bespreking. Uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende boekbespreking. En uh, of de andere, andere aflevering of interview.